De Algemene Vergadering van de VN heeft zojuist ingestemd met de hogere VN-status voor de Palestijnen. Palestina wordt daardoor beschouwd als staat die geen lid is. Een ruime meerderheid van 138 van de 193 VN-lidstaten heeft ingestemd met de aanvraag. De Palestijnse president Abbas zei voor de Algemene Vergadering dat het de laatste kans voor een twee-staten oplossing is. Hij vroeg de VN-vergadering het geboortecertificaat van Palestina af te geven. De hogere VN-status geeft de Palestijnen toegang tot internationale organisaties... zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag. Onder andere Israël en de Verenigde Staten zijn tegen. Het kabinet wil de uitkeringen naar Marokko stopzetten. Het plan van minister Asscher van Sociale Zaken wordt morgen in de ministerraad besproken. Het gaat om mensen die hier hebben gewerkt en zijn teruggekeerd naar hun vaderland. Nederland maakt elk jaar miljoenen euro's over naar Marokko. Ook mensen met een ziektekostenverzekering raken die kwijt. Alleen mensen in Marokko met AOW krijgen straks nog een uitkering. Dat waren er vorig jaar zo'n 11.500. Het kabinet verwacht dat het stopzetten van de uitkeringen naar Marokko... zo'n 10 miljoen euro per jaar oplevert. De president van Egypte mag voortaan nog maar twee termijnen van vier jaar dienen. Heeft de commissie die de nieuwe Egyptische grondwet opstelt... opgenomen in zijn voorstel. Ten tijde van president Mubarak kon de president steeds weer herkozen worden. De commissie stemt puntsgewijs over de voorstellen... die in de nieuwe grondwet worden opgenomen. Het Egyptische Volk moet zich daarna in een referendum uitspreken... over de nieuwe grondwet. De commissie versnelt het opstellen van die grondwet... en dat afgelopen weken het hele land was gedemonstreerd... tegen het decreet van president Morsi. Die breidde vorige week donderdag de bevoegdheden van de president uit. Critici noemden het een staatsgreep en rechters gingen in staking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 De ijskappen van Groenland en Antarctica smelten drie keer zo snel als in de jaren negentig, concludeert een internationaal team van veertig onderzoekers, onder meer van de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Delft. Volgens het team is er nu na twintig jaar eindelijk overeenstemming over de afname van het Poolijs. Er zijn onder meer metingen gecombineerd van de satellietmissies die jarenlang veranderingen in de dikte van de ijskappen hebben vastgelegd. Het resultaat van het onderzoek wordt morgen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science. De glosse Jan is uitgeroepen tot tijdschrift van het jaar. De prijs werd uitgereikt tijdens het Mercuur Tijdschriftengala in Amsterdam. Andere genomineerden waren de Varegits, Flo, Viva en Linda. Op het gala werden meer prijzen toegekend. De Donald Duck, die dit jaar 60 jaar bestaat, kreeg van de jury een oeuvreprijs. Het was de 14e editie van het Tijdschriftengala.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 In het journaal zag ik een enorme man die van onder tot boven was vol getatoeëerd, Het kankerverwekkende inkt blijkt nu. Maar ja, moet die nu zijn moeder weer uit laten gummen die op zijn linkerkuit stond, of zijn vader op zijn rechterkuit. Een hartverscheurend dilemma lijkt me. Goedenavond, welkom bij het Oog op donderdag. Een belangrijke vergadering op dit moment in de, in de Verenigde Naties... waar Nederland zich heeft onthouden van stemming... over de door de Palestijnse autoriteit gevraagde nieuwe status... die ze zojuist gekregen hebben. Het Kamerlid Timmermans had daar een andere mening over dan de minister. En de laatste legt dat zo meteen uit. En in Engeland werd vandaag het rapport van de commissie Leveson gepresenteerd... die het grote kranten schandaal onderzocht. Zo meteen politiek journalist Kees. Boonman, want die was bij de persconferentie. Frank van Kolfschoten, wetenschapsjournalist, las voor ons het vandaag verschenen boek van Diederik Stapel. En dichter hoogleraar Biel Kusters schreef een boek over de mijngeschiedenis van zijn eigen familie. Maar eerst even naar New York, waar in de Verenigde Naties dus gestemd is over die nieuwe status. Wouter Zwart, goedenavond. Ja, goedenavond. En... Uh, de Palestijnse autoriteit heeft zijn zin gekregen, begrijpen wij. Ja, dat klopt. De stemming is nu geweest. En zoals verwacht is hij aangenomen met 138 stemmen voor, liefst... 9 tegen en 41 onthoudingen van landen. Dat, daar zit dus ook Nederland tussen, bij die 41, mensen, 41 staten die niet hebben gestemd. Ja, en, en wat betekent het feit dat die aanvraag nu is gehonoreerd precies... Nou, voor de Palestijnen heel veel. Uh, de leider van de Palestijnen, Abbas, die noemde het uh, in zijn toespraak... voor de stemming nog een soort geboorteakte voor de Palestijnse staat. Nou goed, daar kun je natuurlijk over twisten. Feit is wel dat de Palestijnse autoriteit nu een andere status krijgt. De status van uh, non-member observer. Dat is een soort ja, actieve toeschouwer binnen de algemene vergadering. Waarmee ze dus iets meer rechten krijgen. En belangrijker voor de Palestijnen natuurlijk. Ze krijgen een wat sterkere onderhandelingspositie in het overleg... Met met Israël over een eventuele Palestijnse staat. Wouter Zwart, vanuit New York, Dankjewel. En dan nu ons overzicht van het nieuws van morgen en vandaag. Donderdag, 29 november. De donkere wolken boven het ruwaard van ziekenhuis worden steeds zwarter. De cardiologieafdeling is al dicht... en patiënten van andere afdelingen komen nu ook naar buiten met misstanden. Heeft men de longkwap weggehaald en waar in men constateerde dat het geen longkanker was, maar gewoon ontstekingen. Deze patiënt zegt dat hij een wrak is geworden door de onnodige longoperatie. En hij is boos over de reactie van de dokter. U moet de koen in die kont kijken. Gaat u lekker trainen en het komt weer dik voor elkaar. Dat was wat hij zei en daar kon ik het mee doen. En zo moest ik uit het ruwart verputten, ben ik weggelopen. Zeven mensen hebben inmiddels aangifte gedaan tegen het ziekenhuis. Het is niet het enige hoofdpijndossier in de zorg. Nummer twee is het elektronisch patiëntendossier. Partijen in de Tweede Kamer zijn bezorgd over de veiligheid van het systeem. Volgens critici liggen medische gegevens makkelijk op straat. Ik vind het onverstandig en ik vind het inderdaad. En ik denk inderdaad dat dit gewoon fout gaat. Minister Schippers deelt die bezorgdheid. Ik ben er ook bezorgd over, want ik kom ook met een wet, een nieuwe wet, voor de kerst. Dus we, we scherpen het allemaal nog een tandje aan, omdat ik privacy en beveiliging toch wel ontzettend belangrijk vind. Schippers gaat ervoor zorgen dat patiënten zelf kunnen aangeven... welke informatie ze wel willen delen en welke niet. Wat ik ook belangrijk vind, is dat uh, mensen wel zullen zeggen... sommige mensen, ik vind het prima als mijn huisarts erin kan kijken... en mijn eigen apotheker en misschien nog mijn gynaecoloog, ja. maar verder niet. Op de bakermat van de schandaaljournalistiek ligt straks dus een strenge waakhond. Een Britse onderzoekscommissie vindt dat de tabloids veel te ver zijn gegaan. Dit heeft de publieke interesse interest caused real hardship and on occasion in the lives of innocent people. daarom moet er dus een toezichthouder komen die boetes kan opleggen en rectificaties kan afdwingen op de voorpagina van een krant. De commissie wil dat de perswaakhond in de wet wordt opgenomen. Premier Cameron is bang voor aantasting van de vrijheid van meningsuiting. We should I believe be wary of any legislation that has the potential to infringe free speech and a free press. En vicepremier Clegg is na het afluisterschandaal van News of the World... juist voor de invoering van de perswet. Ondanks de crisis en de verontwaardiging van veel mensen... zijn veel directeuren van woningcorporaties het afgelopen jaar meer gaan verdienen. En ze krijgen exorbitant hoge bedragen. Zelfs als de corporatie maar 275 woningen beheert. Minister Blok van Wonen gaat dat aanpakken. Hoe kleiner de corporatie, hoe eenvoudiger het werk. En daar hoort dus ook een salaris bij wat netjes is... maar niet zo buitensporig als we op dit moment zien. De SP in de Tweede Kamer is ook boos over het nieuws. Onverteerbaar dat corporatiedirecteuren, ondanks het feit dat we nu al vijf jaar bezig zijn... om die salaris te verlagen, ieder jaar maar weer meer gaan verdienen. De laatste belangrijke verdachte in de vastgoedfraudezaak is veroordeeld. De eis was vijf jaar. Vijsma krijgt voor de miljoenenfraude twee jaar cel. Hij is niet onder de indruk. Vijsma vindt vijf jaar niets. En dat is wel aan minder geworden. Vijsma heeft meer medelijden met de mensen die in de gevangenis moeten werken dan met zichzelf. Al die mensen die daar werken, die gaan voor hun werk de gevangenis in. Kunt u zich dat voorstellen? Acht uur. In die krochten met geschreven en geblij van boeven zoals ik. Pff. En dat was het nieuws vandaag op radio en tv. En dat wat in de krant van morgen staat is gelezen door Ewout de Jong. Ja, hypotheekversterkers en makelaars maken overuren. Dat opmerkelijke nieuws brengt het Financiële Dagblad. Huizenkopers willen nog dit jaar hun slag slaan op de woningmarkt. Want wie voor 1 januari een huis koopt, wordt niet verplicht... om het volledige geleende bedrag af te lossen en heeft dus lagere maandlasten. Makelaars, banken en verzekeraars zien bijna een verdubbeling... van het aantal transacties ten opzichte van vorige maand, schrijft het FD. Bijna al die transacties zijn van mensen die nog even snel de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor willen zijn. Maar kennis van de markt zien in de opleving nog absoluut geen kentering van de zwakke huizenmarkt. Vanaf 1 januari gaat hij gewoon weer verder met de inzak, is de verwachting. Het FD spreekt van storm voor de stilte. De directeur van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, ziet zijn salaris gehalveerd worden. Dat is morgen te lezen in de Volkskrant. De onlangs goedgekeurde beperking van de publieke en semi-publieke topinkomens... dreigt volgens de krant een gat te slaan bij de financiële toezichthouders. Vanaf 1 januari mogen topbestuurders maximaal de balken en de norm verdienen. Niet alleen Klaas Knot moet er dus aan geloven. Ook bijvoorbeeld voorzitter Ronald Gerritsen van de Autoriteit Financiële Markten verliest meer dan de helft van zijn inkomen. Het blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de publieke topinkomens. De balken en de norm is 187.000 euro per jaar. Inclusief extra's en pensioen is dat ruim 228.000. Het salaris van Knot en Gerritsen ligt dus ongeveer twee keer zo hoog mogen het nog vier jaar houden en moeten het daarna in drie jaar afbouwen naar de balken en de norm. Zo zijn de regels. De Tilburgse hoogleraar Banken en Financiën Benink vindt de ingreep een riskant idee. Hij vindt de wens tot matiging begrijpelijk, maar de salarissen bij DNB en AFM zijn zo hoog omdat ze werken in de financiële sector. En als het gas tussen de sector en het toezicht te groot wordt, wordt het moeilijk om goede mensen aan te trekken, zegt Benink. Diep onder de grond, in de jungle van Burma, netjes ingepakt in was en vetpapier en houten kratten, wachten zeker twintig Spitfires op het moment dat ze het luchtruim mogen kiezen. Dat schrijft de Telegraaf. Inderdaad, gloednieuwe Spitfire-jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog in het Oerwoud. In 1945 werden ze rechtstreeks vanuit de fabriek in Groot-Brittannië verscheept naar Burma. Het Oost-Aziatische land was toen een kolonie van Groot-Brittannië... dat ook in Oost-Azië oorlog voerde. Maar toen de Spitfires aankwamen, was de Tweede Wereldoorlog ten einde. Het leger wilde ze niet terug naar huis verschepen, want dat was veel te duur. Dus werd besloten de vliegtuigen in de jungle te begraven. Op een geheime plek, want stel je voor dat ze alsnog tegen de Britten gebruikt zouden worden. Een Britse vliegtuig, enthousiast, kwam ze op het spoor en ging op zoek. Na twaalf bezoeken aan Burma had hij het vertrouwen gewonnen... van het toen nog dictatoriale regime. Dankzij de hulp van de Britse premier Cameron... hoopt hij de toestellen snel naar Groot-Brittannië te kunnen verschepen. Het gaat ook nog eens om Spitfires met een ongebruikelijke motor. Ze zijn bij elkaar miljoenen waard. En dan het weer, althans volgens het AD. De krant schrijft dat Nederland de komende dagen te maken krijgt... met het eerste serieuze winterse weer. En het ziet er naar uit dat het niet zomaar voorbij is... met het riddelen, krabben en glijden, schrijft de krant. De komende twee weken houden we nachtvorst. En overdag is het ook kouder dan normaal. Het zou voor automobilisten de komende weken betekenen... dat ze ochtends de voorraad moeten krabben. We zullen zien een voorspelling van ons bij het oog. Binnenkort komen de eerste voorspellingen over een Elfstedentocht. Let u op onze woorden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Rafael Sadiq was dat met Love That Girl. De Palestijnse autoriteit heeft dus een officiële waarnemersstatus bij de Verenigde Naties. Bij de stemming in de Algemene Vergadering, zojuist in New York, bleek een ruime meerderheid voor. Nederland stemde blanco. Politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Waarom eigenlijk deze terughoudende opstelling van Nederland? Naar de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Chris Frans Timmermans... Die zegt dat het nu niet het goede moment is om de Palestijnse autoriteit van president Abbas die waarnemersstatus te geven. Hij, uh, Timmermans rekent op nieuwe vredesinitiatieven in het Midden-Oosten van president Obama. Omdat hij nu in zijn tweede termijn vrijer kan opereren. Hij hoeft niet meer met herverkiezing rekening te houden. Maar als Palestijnen dan nu die waarnemersstatus kri krijgen, dan komt het congres waarschijnlijk met sancties, denkt Timmermans. Uh -huh. Israël misschien ook wel. En dat zal dan volgens de minister van Buitenlandse Zaken... contraproductief gaan werken. Ja, en, en zou het Kamerlid Timmermans dat vroeger wel voor zo'n status was... Uh, dat, dat nu ook gezegd hebben, denk je, of is er nog iets meer veranderd? Nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat er ook nog wel iets anders meespeelt. Um, de Partij van de Arbeid is een regeringspartij geworden. Je zei het al, het Kamerlid Timmermans dacht er anders over. Timmermans is nu minister en dus moet hij rekening houden met de coalitiepartner, de VVD. En die VVD die is kritischer over de Palestijnen en minder kritisch over Israël dan de Partij van de Arbeid. Ja, En daar kan Timmermans niet aan voorbij gaan. Als de Partij van de Arbeid het alleen voor het zeggen hebben, dan zou hij vermoedelijk wel voor die waarnemersstatus hebben willen stemmen. Maar ja, vanmiddag in een, in een gesprek het gesprek dat ik toen met hem had... Uh, kwam hij dus niet heel veel verder dan te zeggen dat het ontzettend jammer is... als het vredesproces in het Midden-Oosten door die waarnemersstatus zou worden bemoeilijkt. De Nederlandse regering is van oordeel dat als je nu die kant op gaat... het lastiger wordt om strakjes een nieuw proces in te gaan... met Israël en de Palestijnen om te komen tot een vredesregeling. Voor de zomervakantie, voor de verkiezingen... was uw partij, de PvdA en ook u zelf toen nog als Kamerlid... Voor het verlenen van die waarnemersstatus. En drie maanden later niet meer. Vier maanden later. Toen was het zo dat de kans op een consensus tussen de Europese landen het grootst leek op het punt van een waarnemersstatus. Want de Palestijnen vroegen toen geen waarnemersstatus. Zij vroegen toen volledig lidmaatschap. En daar was. Uh, geen uh, meerderheid voor te vinden. De ne toenmalige Nederlandse regering wilde dat ook niet. Die wilde nee stemmen. En toen uh, uh, heeft de Partij van de Arbeidsfractie... samen met de D66-fractie het initiatief genomen... kijk dan eens of misschien die waarnemersstatus een basis zou kunnen zijn... waarop de Europese Unie zich zou kunnen verenigen. Nou, nou ja, die, die waarnemersstatus wilt u nu niet. Nee, uh, omdat op dit moment... Vlak voordat de Amerikaanse president aan zijn tweede uh, termijn uh, begint... en vlak voordat we hopelijk weer een initiatief krijgen van de Amerikanen... om dit proces vlot te trekken... is het ontzettend jammer als dat proces moeilijker wordt gemaakt... door uh, die statusaanvraag. Ik heb ook aan de Palestijnen herhaaldelijk gevraagd... waarom wil je dit nou eigenlijk op dit moment? En dat is toch het antwoord dat je krijgt... ja, we zijn wanhopig, we weten ook niet meer... want we zien dit proces niet verder gaan en we hebben dit nodig om het proces verder te, te trekken. Is er eigenlijk nog wel sprake van een vredesproces... als je kijkt naar wat er de afgelopen weken allemaal weer in de Gaza is gebeurd? Ja, dat is natuurlijk een van de meest ingewikkelde gordiaanse knopen... die de internationale gemeenschap heeft te ontwarren. Um, op dit moment uh, zijn we in een fase net na gewapende uh, uh, confrontatie... tussen Israël en, en in dit geval Hamas uh, in de Gazastrook... Dus dit is wel een heel kwetsbaar moment. En ja, als Israël doorgaat met nederzettingenbeleid, waarbij er dus stukje bij beetje land wordt bezet dat toekomt in een uiteindelijke regeling aan de Palestijnen, ja, dan wordt dat wel heel moeilijk met dat vredesproces. Zegt u daarmee dat het doorgaan met de bouw van nederzettingen de facto een einde maakt aan de twee-staten-oplossing, of die twee-staten-oplossing onmogelijk maakt? Nou, uiteindelijk. Als dat maar lang genoeg doorgaat, dan staan er zoveel nederzettingen... dat je dan ook bijna onmogelijk nog tot een twee-staten-oplossing kunt komen. Dat is natuurlijk waarom eh, de Palestijnse autoriteit langzamerhand ook wanhopig wordt. En ik vind dat de internationale gemeenschap voor, voor, voor dat gevoel wel wat aandacht zou kunnen hebben. En daarom is vanuit de Nederlandse regering ook de druk op Israël... van stop nou eens met die uitbreiding van die nederzettingen. Moet de internationale druk op Israël als het daarom gaat uh, groter worden? Nou, ik denk dat die druk wel groot uh, genoeg is. Uh, ik vind het belangrijk dat we dus ook, ook duidelijk aangeven... dat daar wel een grote steen aanstoot uh, zit. Uiteraard zijn er meer grote problemen. Hè? Dus de schandalige raketbeschietingen van Hamas uh, op, uh, op Israël. Uh, het gevoel bij heel veel Israëli's dat ze nog steeds... Uh, onveilig in hun eigen land wonen. Dat is een enorme blokkade uh, voor het uh, vredesproces. Maar die nederzetting in politiek is wel een hele erge. Is dat uh, het grootste probleem als het om een twee-staten-oplossing gaat? Nee, ik wil niet een, uh, gaan benoemen wat dit is het grootste, dat is het kleinste. Dit is wel een heel ernstig uh, uh, probleem en leidt op korte termijn tot... Het gevoel van wanhoop bij president Abbas en andere mensen aan de meer gematigde Palestijnse kant. En als je een vredesregeling wil, dan kan je die maar beter treffen met de gematigde Palestijnen dan met de meer radicalen. En het maakt op de lange termijn, als het maar doorgaat, die twee-staten oplossing wel echt onmogelijk, als ik u goed begrijp. Nou ja, als je, ik, als je op de Westbank bent en je ziet overal die nederzettingen uh, uh, ontstaan uh, op verschillende plekken... Dan, is dat toch, dan, dan kan je je wel voorstellen dat die plekken, ja, daar hebben de Palestijnen het gevoel van... daar hebben wij straks geen controle meer over. Wat houden wij dan nog over als land? Ja, goed, Nederland onthoudt zich van stemming, maar wat die nederzetting betreft is toch wel een hele andere toon dan we de afgelopen jaren van minister Roosentaal hebben gehoord, Wilco. Ja, dat, dat heb je heel goed gehoord. Het is een onverbloemd een harde veroordeling van de Israëlische nederzettingenpolitiek op, op een toon die we lang niet hebben gehoord van de Nederlandse minister. Uh, uitspraken als uh, dat maakt een tweestatenoplossing onmogelijk, uh, des aanstoots groot probleem. Dat zijn kwalificaties die Rosenthal niet in de mond zou hebben genomen. Uh, maar dat wil nou ook weer niet zeggen dat het Midden-Oostenbeleid nu helemaal op de schop gaat. Het gaat om accentverschillen. De essentie van het Nederlandse Midden-Oostenbeleid, die, die was en die is en die zal ook nog wel even blijven, dat Nederland wil bijdragen aan de totstandkoming van een tweestatenoplossing, Dus een Palestijnse staat naast Israël. En om die reden wil Nederland in gesprek blijven met zowel Israël als de Palestijnen. Maar... Um de uitspraken van Timmermans die geven dus aan dat er sprake is van accentverschillen. De toon wordt anders. Maar op hoofdlijnen verandert het beleid niet. Dat is ook niet zo onlogisch natuurlijk. Hij moet met de VVD regeren. En in dat verband is het dus ook weer verklaarbaar... dat Nederland niet voor die waarnemersstatus heeft gestemd uh, vandaag. De marges zijn smal in de Nederlandse politiek. Heel veel ruimte voor een echt ander beleid uh, is er eenvoudigweg niet. Welke Bomen in Den Haag. dankjewel. je wel.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 Still, I wanna know if my girl is fine. Een soldaat was dat met. If Diederik Stapel, u weet wel van die wetenschapsfraude, had gisteren zijn gesproken verklaring. Ik ben het afgelopen jaar intensief bezig geweest om mijn gedrag te doorgronden. en aan te pakken. Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen? En vandaag verscheen zijn boek ontsporing, heet het. En hopelijk vinden we daarin dan een antwoord op die grote vraag. Hoe heeft het zover konnen komen? Hoe kon Stapel een van de grootste fraudeurs uit de geschiedenis van de wetenschap worden? Hier aan tafel, wetenschapsjournalist Frank van Kolschoten, Welkom. Um, ja, we hebben je gevraagd het boek te lezen. Uh, onlangs gaf je in je eigen boek Ontspoorde wetenschap een historisch overzicht van fraude in de wetenschap. Um, Eerst een algemene indruk. Is het een good read? Het is uh, vrij behoorlijk uh, geschreven. Uh, Metaforen ontsporen af en toe ook hier, hier en daar wat. Uh, dus wat dat oh, betreft ja? is de titel <laughs> Ontsporing ook goed uh, gekozen. Hmm. Uh, maar Stilistisch uh, is het een heel goed uh, verzorgd uh, boek. Maar het is geen boek wat je voor de stijl uh, leest natuurlijk. Nee. Uh, maar om wat wijzer te worden van wat uh, Diederik Stapel nou heeft uh, bezield... Uh, ja, Om, uh... maar er was gisteren, toen hij die verklaring gaf en daarin tegelijkertijd zijn boek aankondigde, ook meteen nogal wat kritiek. De timing was, was opvallend. Um, maakt het de indruk van een boek wat snel voor het geld in elkaar geflanst is? Of? Het is wel zorgvuldig geschreven, want ik heb het ook met dat oog gelezen of er veel fouten in zaten, maar het is... Uh... Nee, ik vind het een heel goed verzorgd boek. En het is ook heel goed van opbouw. En er is wel heel goed over nagedacht... Uh, heb ik de indruk uh, welk beeld hij heeft uh, willen creëren van zichzelf. Hmm. Uh, ongetwijfeld hebben financiële overwegingen ook een rol gespeeld. Uh, want dat is een van de dingen die hij in het boek beschrijft. Dat hij uh, financieel aan de grond zit. Uh, mm -hmm. Dat hij ontslagen is. En uh, het is uitgegeven bij een, een van de beste de meest gehaaide uitgevers van Nederland... Uh, My Spijkers, dus nou ja. die heeft daarop ingespeeld. Hij ja. dacht van, dit is het moment om met dat boek te komen. Maar voor betrokkenen is het natuurlijk uitermate pijnlijk... dat het uh, meteen uh, al aangekondigd uh, op de dag dat het uh, rapport uh, verschijnt. Ja. En dat hij zo'n enorm podium heeft gekregen om het te presenteren. Ja. Die is twee minuten lang op een tv. Ja. Het, het, het boek zelf. Uh, iedereen is natuurlijk precies uh, nieuwsgierig... naar hoe hij hoe nu precies die, die fraudeleuze onderzoeken in elkaar heeft gestoken. Worden we daar veel wijzer over als we het boek lezen? Uh, daar gaat hij niet heel diep op in... maar hij beschrijft wel een paar keer uh, wat hij heeft gedaan... op momenten dat hij zogenaamd een onderzoek aan het uitvoeren was... En dat ging dan, uh, om het, uh, hij zou dan vragenlijsten gaan afnemen op scholen. Uh, en dan ging hij inderdaad op weg in de auto met de vragenlijsten achterin. Maar dan ging hij twee uur rondjes rijden op de snelweg. En een kop koffie drinken uh, bij een pompstation. Uh, en als die, dan ging hij weer naar huis, had hij zogenaamd het onderzoek afgenomen... de vragenlijsten verdwenen in de papierbak. Of ook zijn auto was wel volgeladen met snoep. Bijvoorbeeld met M&M's die gebruikt moesten worden bij een experiment. En die bleven dan... ...week in de kofferbak... ...en uiteindelijk besloot hij ze zelf maar op te eten... ...al die M&M's in de hmm. auto. En, en, en uh, laat ik zeggen... ...de opbouw van de fraude... ...wat kom je daarover te weten als je het boek leest? Uh, ik neem aan dat hij niet begonnen is... ...met hele onderzoeken fantaseren... ...of wel, hoe, hoe ontwikkelt zich dat? Beschrijft hij dat hij, proces? Ja, hij beschrijft zelf dat uh, proces... Uh, ...en hij wekt de indruk... Dat het, zich, uh, ...dat het geleidelijk aan... ...steeds erger is geworden... ...met zijn uh, ontsporingen... Uh, maar dat is strijdig met de bevindingen van de commissie, commissie Leeveld. Uh, en ik heb ook de indruk dat het, uh, mooie, dat het mooier wordt voorgesteld dan het is in het boek. Uh, ja, van het in welke zin? Uh, dat hij laat zien dat het een soort proces is... Wat, uh, dat hij steeds meer op een hellend vlak uh, is geraakt... En, uit het rapport van commissie Leveld blijkt dat hij al in de Amsterdamse periode... dat er zeer sterke wij aanwijzingen zijn van fraude. Terwijl hmm. hij zelf zegt dat het in Groningen pas heel erg ontspoord is. Ah, nou geeft hij, uh, las ik in een, in een eerste commentaar van mensen die het gelezen hebben... de commissie Leveld ook nog een flinke veeg uit de pan. Hè. Hij vindt eigenlijk dat zij ook heel slordig dat ze een beetje op, de, op zijn stapels onderzoek hebben gedaan. De gegevens waren niet beschikbaar en... Ja, dat zijn toch een beetje krokodillentranen die, die daar uh, zo zie ik dat. Uh, die, die commissie die heeft uh, inderdaad in het eerste tussenrapport hebben ze zich in wat emotionele bewoordingen uitgelaten over zijn uh, karakter. Allerlei persoonlijkheidskenmerken mm -hmm. van hem, die verder niet door feiten gestaafd uh, werden. En daar was hij heel erg van geschrokken dat hij de manier waarop hij daar werd neergezet. Uh, in dat eerste rapport was hij echt van Van Slag, dat beschrijft hij ook. Ja, karaktermoord uh, noemt hij dit nu? Ja, goed, maar dit boek dat lezen we nu juist om uh, zicht te krijgen op het karakter. Ja, en krijgen we dat? Uh, en uh, dat is, uh, was voor mij de belangrijkste reden om dat boek te willen lezen. Ja. En uiteindelijk weet ik na lezing van dit boek nog steeds niet wat hem gedreven heeft. Nee, de vraag waarom heeft hij het gedaan, hoe heeft het zover kunnen komen, wordt niet beantwoord. Nou, hij brengt de omgevingsfactoren in beeld die een, uh, die een rol hebben gespeeld. Maar hij, uh, uh, als het niet in zijn eigen ziel gaat graven, dan vindt hij daar eigenlijk niks. Hmm. Want wat zegt hij daarover dan? Hij kijkt daar niet uh, uh, op, uh, een klinisch, op de manier van een klinisch psycholoog uh, naar. En dat was zijn vakgebied natuurlijk niet. Hij is een sociaal uh, psycholoog. Betekent dat dat hij eigenlijk zichzelf in die zin als een slachtoffer beschouwt... dat het alleen maar omgevingsfactoren zijn geweest die zijn gedrag bepaald hebben? Nou, hij zet zich niet heel simpel als een slachtoffer uh, neer. Hij doet uh, wel uh, heel nadrukkelijk boeten en geeft toe dat hij ontzettend fout is geweest... en dat allemaal op geen enkele manier deugt. Maar hij weet het toch zo te draaien... dat hij op een bepaalde manier toch in de slachtoffer rolde. Dat je medelijden geneigd bent uh, met hem te krijgen. En waar is hij precies slachtoffer van dan? Van het prestatiesysteem op de universiteit, van geld of van wat? Ja, van het, de manier waarop de prestatiedruk... De publicatiedruk in de wetenschap uh, werkt. Hmm. Maar andere wetenschappers hebben daar ook last van. En Er is maar één, Diederik Stapel, bekend in de geschiedenis... van de Nederlandse wetenschap... En, hij is de grootste fraudeur ooit in de, in de Nederlandse ja, wetenschap. Ja. Die, die uitgever die je net een handige uitgever noemde... Uh, die noemt het op de flap een moedige, genadeloze biografie. Is het dat? Nee, ik heb uh, toch twijfels uh, over de authenticiteit van alles wat ik lees. Ik blijf toch een onbehagelijk gevoel houden bij uh, al die boetedoening... en al die zogenaamde mea culpa... Want wat is het gevoel precies wat je daarbij houdt dan? Ik, ik twijfel aan zijn waarachtigheid of, of, de, of die spijt werkelijk uh, zo diep zit. Ik had dat gisteren ook toen ik hem op tv zag. Toen dacht ik van als jij werkelijk zoveel spijt hebt van alles... dan uh, wacht je een half jaar met uh, dit boek. En uh, laat je eerst uh, de storm nu uitwoeden. En laat je het over je heen komen. Uit, uh, ook uit pietijd met uh, al die... Mensen die slachtoffer van juist streken zijn geworden. En dat heeft hij niet gedaan. Hij vond zichzelf toch belangrijker. Hij, uiteindelijk was hij de man die het langs in de schijnwerpers heeft gestaan gisteren. En Frank dat van Kolschoten, hartelijk dank voor graag deze graag. eerste recensie van Ontsporing van Diederik Stafel. Een van die onofficiële volksliederen van de Verenigde Staten. My country, tis of thee. Met waren Crosby en Nash. We gaan even een stukje laten horen van het debat in het Britse lagerhuis vanmiddag. U hoort premier Cameron en vicepremier Clegg. Third, on the grounds of necessity, I'm not convinced at this stage that statute is necessary to achieve Lord Justice Leveson's objectives. I believe there may be alternative options for putting in place incentives, providing reassurance to the public, and to consider how to make progress. Because the absolute worst outcome in all of this would be for nothing to happen at all. Ja, politiek journalist Kees Bowman is in Londen. Goedenavond Kees. Goedenavond Chris. Het was een interessante dag in de Engelse politiek. Jij stond er met je neus bovenop. Heb je je hart op kunnen halen? Ja, ik zat in de House of Commons uh, op de publieke tribune. En uh, ik heb iets heel verbazingwekkends gezien. En dat lieten de politici ook in de zaal merken. Namelijk een coalitieregering waar de premier en de vicepremier... het openlijk met elkaar oneens waren. En dat zou je eigenlijk kunnen vergelijken met... dat uh, Mark Rutte een uh, verklaring over een onderwerp geeft... die geheel anders is dan die uh, van de vicepremier Lodewijk Asscher. Ja. En ze zitten toch samen in één regering. Dat gebeurde er over de wens wel of geen wetgeving... om de journalistiek een beetje... Uh, tot fatsoensnormen terug te brengen. Ja, en dat, dat gebeurde dan allemaal in een debat... over de aanbevelingen van de commissie Leversen, die dat grote afluisterschandaal rond de uh, News of the World... die krant onderzocht, waarbij ja. journalisten afluisterden... omkochten enzovoort. Um, nou, je, je zei het al, uh, de aanbeveling van het rapport is dus... dat er een waakhond moet komen voor de journalistiek. Um, gesteund door de wet, hoe moet dat er precies uitzien? Nou ja, dat weet eigenlijk uh, nog niemand helemaal precies... maar in elk geval uh, een soort soort uh, raad van de journalistiek, vooral voor de geschreven pers, zoals die er nu is, dat vindt men onvoldoende functioneren. En uh, vooral daarom, omdat mensen uh, gewone burgers, want daar gaat het in uh, dit geval eigenlijk uh, over, hè, dat die zich niet meer veilig voelen uh, in de omgang met journalisten, dat als zij klagen, mm -hmm. en dat ze daar dan misschien gelijk in krijgen, dat er verder geen enkele sanctie op staan. En dat bovendien in die raad, want zo noem ik het maar even gemaktsalve, ja. ook alleen journalisten of hoofdredacteuren zitten. En dat vindt men eigenlijk uh, ontoereikend. Uh, men vindt dat dat niet werkt. Nee. En uh, de oneenigheid daarover in Engeland is dus, uh, is dus groot. Wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? Want ik begreep dat vanavond uh, zowel uh, de oppositie... als de, de, de twee Kemphanen uh, in de regering dus voor overleg bij elkaar waren. Ja, het is de bedoeling dat er... Uh, ja, uh, zo kan je dat hier eigenlijk ook wel zeggen, maar laat ik het op zijn Nederlands zeggen. Kamerbreed uh, wordt geprobeerd om de partijen op één lijn te krijgen. Oh. Om tot, een, uh, tot consensus te komen op een een of andere manier meer regelgeving te krijgen, uh, tot stand te brengen voor de journalistiek. Nou kan je nu al zeggen, en dat klinkt uh, misschien enigszins pedant. <laughs> uh, maar Zijn we uh, wel van je gewend, Kees. Ja, nou ja, oké, okay, dan ga ik gewoon door. Ja, um, uh, dat het er uh, gewoon niet van komt. <laughs> nee. En ik begrijp dat morgen ook wel in commentaren in kranten staat... tot de volgende verkiezingen in 2015 gaat dat gewoon niet lukken. Het ja. gaat natuurlijk ook niet over niks, hè. Ik bedoel, nee. we hebben uh, in de geschiedenis juist wetgeving gecreëerd... zelfs uh, in mensenrechtenverdragen van de VN en de Raad van Europa om juist de freedom of speech, de vrijheid van de journalistiek, mogelijk te maken. Ja. Maar die uh, journalistiek is eigenlijk een beetje gederailleerd, ontspoord, uh, uh, normloos gedrag gaan vertonen om uh, uh, toch lezers te behouden. Ik, ik heb het hier vooral over pers. Mm -hmm. En uh, ja, nu wil men eigenlijk wetgeving uh, gaan creëren. En ja, daar staat die journalistiek natuurlijk toch wel op zijn achterste benen. Men moet daar is helemaal dat ook niets trouwens, van hebben. Is dat ook de reden dat, dat, dat Cameron tegen is? Dat hij eigenlijk ook een beetje bang is voor de kranten? Of... Eigenlijk, ja, dat is een beetje dubbel. Want ook in zijn eigen partij, in de conservatieve partij... De, de, wordt er ook wel verschillend over gedacht, hoor. Daar zijn ook wel mensen die uh, zijn voor uh, meer uh, wetgeving, echte wetten... om die pers een beetje uh, in het gereel te houden. En er zijn er ook heel veel die er tegen zijn. Ja, hij is toch vooral tegen wetgeving. En dat is, klinkt in elk geval, zo vond ik het ook... van klinken in de, in de, in de Kamer, um, uh, klinkt heel nobel omdat hij zegt, ja, als we wetgeving hebben nu, dan kan het allemaal wel goed zijn. Maar straks zitten we misschien in een heel ander, andere regering. En die gaat dat misschien amenderen. En dan krijgen je de grootst mogelijke problemen. En straks ja. persbreidel. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal raar om dat te vrezen. De, de, de liberaal-democraten, Nick Kleck, euh, zeg maar een soort D66. Mm -hmm. euh, die denkt daar echt heel anders over. Die vinden echt, die journalistiek heeft, heeft er een zootje van gemaakt. De burger vertrouwt de pers niet meer, voelt zich onveilig. Dat is het ergste. Wat er is. en met dat politici af en toe het vuur aan de schenen wordt gelegd, nou ja, dan moet je maar geen politicus worden. Maar eh, dat de burger de pers niet meer kan vertrouwen, dat kan niet. En daarvoor moeten we echt iets regelen. Ja. En um, wat vind jij eigenlijk? Ik bedoel, je bent natuurlijk gewoon journalist, maar je zit in Nederland ook in de Raad voor de Journalistiek. Ja. Ik, zit, uh, ik heb het uh, genoegen om in het stichtingsbestuur van de Raad voor de Journalistiek te zitten. Nou, dat is een hondenbaan. Want die ligt permanent uh, onder vuur. Dat is overigens uh, vrijwillig, hoor. En ja, zonder ja, ja. vergoeding. Daar over een misverstand. Mm -hmm. nou ja, die, eigenlijk is natuurlijk wel de vergelijking ook wel in, in, met Nederland te maken. En het is ook wel interessant om te kijken wat er in Engeland gebeurt, maar laten we wel wezen: de Anglo-Saxische journalistiek is voor ons wel een voorbeeld. En ja, het Nederlandse uh, dagblad en, en nou ja, uitgevers en alle journalistieke uh, uh, media die willen eigenlijk ook niet zoveel hebben van. van controle en, en verantwoording afleggen. En zeker niet zo'n raad voor die journalistiek. Hè. Die vinden ze veel te juridisch en veel te officieel en een uh, richtlijn is veel te ouderwets. Nou, dat hebben wij de afgelopen weken een beetje geprobeerd aan te passen, te moderniseren, maar dat is ook dat niet goed. Nu is dat ook een kenmerk van journalisten. Die klagen altijd en zijn nooit opgewekt en positief. Ja. Maar ja, het probleem is, wat wil je nu? Wil je nu verantwoording afleggen? Wil je transparant zijn of wil je dat niet? Ja, en even kort tot slot, wat gaat er nu in Engeland? Gaat er überhaupt iets gebeuren met die aanbeveling van Leverson? Nee. Ja, er gaat heel veel over gesproken worden. Het is echt op alle televisiezenders en uh, het is wel een feit de politiek, en ik herinner me wat dit betreft uit 2007, de laatste toespraak voor de politieke pers van Tony Blair, die toen vertrok als premier, en die noemde ons soort en stel wilde beesten die alleen maar reputaties aan gort wil scheuren. En dat is natuurlijk wel een beetje het punt, maar dat de burger in het geding is waar wij toch allemaal voor zijn opgerichte journalistiek. Dat is het grote probleem, maar ja. men komt daar niet zomaar uit. De, het laatste woord is er nog niet over gezegd, maar een hoop opwinding. 300 jaar persvrijheid staat er in de kranten en vandaag staat dat mogelijk uh, te wankelen en worden wij geketend. Nou ja, ik denk dat er uh, wel uh, normvervaging is en er wel iets moet gebeuren, maar uh, of dat nou direct in wetgeving moet, heb ik ook zo mijn gedachten over. Oké. Okay. Dankjewel, Kees. Ja, dag. Bleef al, bleef al, kijk, kijk, kijk. Bleef al, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk,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 Een vriendschap die nooit zal vergaan. Al zijn het nu slepers of houders, Die komt ons daar gins in de mijn. Ze vormen de moedige sjouwers. Waar iedereen trots op kan zijn. Het zwarte goud. Van onze mijn, Log altijd weer jong en oud. Heel diep in de schacht, daar zal voor hen geen zon meer schijnen, want in de mijn regeert de nacht. Johnny Hoes was dat met Gluk Auf. Mijnbouw in Limburg, daar gaan we het namelijk over hebben. Dat was lange tijd een belangrijke reden van bestaan daar in het zuiden. Maar sinds de jaren zeventig bestaat het niet meer. Goedenavond, meneer Wiel Kusters. U bent emeritus hoogleraar en dichter en schrijver. Nu van het boek In en onder het dorp. Goedenavond. Goedenavond. Uh, beschreef Johnny Hoes een beetje het, uh, het kompolgevoel? Ja, nu ik het terughoor... Uh... Uh, hoor ik dat het echt wel een hommage is, een mm -hmm. eerbetoon. Ja. Er zitten elementen in de tekst van uh, het gezin dat angstig wacht... Uh, de showers uh, die voor het land gewerkt hebben. Ja, ja. Ja, ja. Ik... ja zegt u? Ja, nou ja, ik heb, het, ik heb het lang niet meer gehoord. Niet. En, ik, uh, en je, je, ik, de, ik denk eraan terug als, ja, als, een, als, een, als een curiositeit bij wijze van spreken. Mm -hmm. uh, maar zoals gezegd, nu ik de tekst weer hoor... Uh, denk ik, nou je zit er helemaal niet zo ver naast... als het gaat over, waar we het ook vanavond over hebben... die twee boeken die uh, verschijnen, waaronder ja. dat van mij... Die, die toch als een soort van eerbetoon ook bedoeld zijn... Door, uh, doordat ze op een ernstige manier proberen die geschiedenis te beschrijven. Een eerbetoon be als een eerbetoon bedoeld zijn... En aan, die, aan die mijnwerkers waar we het over hebben. Ja, ja we hebben het inderdaad over die mijnwerkers aan de hand van twee boeken. Ik noemde al In en onder het dorp. Dat, dat hoort bij een veel groter standaardwerk over de, uh, de mijngeschiedenis. Uh, maar, maar we gaan het nu over uw boek hebben. U beschrijft, het, uh, beschrijft die mijngeschiedenis aan de hand van uw familie. Want u bent de zoon uit een mijnwerkersgelacht. Hoe gewoon is dat eigenlijk nog in Limburg? Nou, er zijn nog veel, uh, je, je kan niet meer zeggen jongens en meisjes, maar mannen en vrouwen die, uh, die uh, kunnen terugblikken op een uh, op vader en een grootvader, zoals in mijn geval ook nog eens, die in de mijn hebben gewerkt. Ja. Dat zijn er toch nog vrij veel. En ja. ze woonden eigenlijk ook in het hele land, want we, er wordt wel eens vergeten dat die mijnbouw niet een typisch, alleen maar een typische Limburgse aangelegenheid zou zijn, maar het was een nationale... Bron van, uh, van arbeiders. kwamen veel mensen uit, ja. ik noem maar eens Groningen, Friesland, Drenthe. Ja. Uh, naar het zuiden om in de Mijnen te werken. Ja. En die zijn gedeeltelijk weer vertrokken en gedeeltelijk blijven wonen in Denburg. Ja, en u, u begrijpt, beschrijft de, de periode, laat ik zeggen, grofweg, van, van 1920, zo'n beetje, tot, tot aan nu. Uh, even om het heel concreet te maken, u beschrijft heel ja. mooi hoe zwaar dat werk eigenlijk was. Beschrijft u dat nog eens? Ja, u moet zich voorstellen dat, uh, dat uh, je dus de, de grond ingaat... tot dieptes van uh, soms 800 meter. Uh, en dat je daar beneden in gangetjes... pijlers, dus de, de werkplekken van de mijnwerkers... Uh, werkte die soms niet hoger waren dan, uh, dan een meter. 1,20 meter twintig, waren ook wel hogere pijlers. Ja. En dat je daar dan liggend in, de, in die benauwenis ruimtelijke benauwenis, maar ook de, de hitte, de, hè, want je zit op grote diepte, uh, in het stof dat daar ontstaat, dat je daar liggend in zo'n gangetje op je buik acht uur lang uh, je werk ligt te doen, met ja. even tien minuten om een boterham te eten, liggend in, diezelfde, ja, in ja. diezelfde ellende zou je kunnen zeggen, terwijl het water op je neer druipt. Uh, terwijl het uh, waait, want uh, het, het regent en het ja. woei ook. Ja, het dus ja. tocht, enorme ja. koude ja. luchtstromen die binnengestoten werden. Ja, ja. Zwaar is niet werk. Niks. Nee, niet niks. Aan de telefoon hebben we ook Martin Herbergs. U, u, u bent oud-mijnwerker. Goedenavond. Goedenavond. Herken, herkent u dat beeld van dat hele zware werk? Ja, ik herken dat beeld, maar... Uh... Dan moet ik zeggen wat Wilkeuser vertelt. Kijk, je had koele lagen op 700-800 meter verdiepte. Maar je hadden koelenlagen die liggen pas 200 meter onder het maaiveld. Of pas uh, iets meer dan 100 meter. En dan was het zelfs koud. Want des te dieper, des te warmer ja ja ja ja ja als we zien als we dat meter verdieping wat de Wilamina dan was het dus beneden ongeveer 35 graden ja dat was toen mijn vader werkte maar het was die kreeg ja. zouttabletten mee en uh, citroenthee. om het uh, beneden in die in die in die tropen. En ja. dat tropische oerwoud uit te houden. Ja, ja. Ja, ja. Het was dus heel, heel zwaar werk en u, schrijft net al, uh, uh, u zei net al dat u het toch mooi vindt... dat er een soort eerbetoon aan die mijnwerkers uh, wordt gegeven in dat liedje van Johnny Hoes. Dat hebt u in uw boek ook geprobeerd. U schrijft op een gegeven moment ook dat mijnwerkers een bepaald soort bescheiden zelfbewustzijn hadden. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou ja, ik denk dat mijn werkers in het algemeen bescheiden waren... als het ging over de, ja, over de, de rol die ze te vervullen hadden in de, in de maatschappij. Hoewel die rol, zeker na de oorlog... Uh, ja, uh, laten we zeggen, uh, door, de, door de politiek, door de buitenwereld... Uh, een beetje opgeklopt werd. Er was, er, er was een enorme behoefte aan energie, aan steenkool. Dat moest geproduceerd worden en nog meer geproduceerd worden. Dus uh, de mijnwerkers werden voorgesteld als een soort van helden. Uh, die dus uh, nationale helden. En ja, dat waren ze in zekere zin ook. Mm. Maar ze lieten zich daar niet op voorstaan. Uh, dus dat is die bescheidenheid ja, ja. Uh, waar het dan over gaat. Ja. Uh, maar zeker trots op hun vak en op hun vakkennis hadden ze ook. Want dat wordt wel eens vergeten. Mijnwerkers worden gauw gezien als een soort van domme krachten. Van, hè, je moet sterk zijn om die, die steenkool eruit te slaan. Maar het vergt een heel specifiek soort vakkennis. Ja. Het uh, had ook een ambachtelijke kant. Dat werk was ingewikkeld. Je moest de omgeving waarin je werkte in stand houden. Hm. Zorgen dat het niet instortte, dat er geen ontploffingen kwamen en, enzovoort. En tegelijkertijd Bush die productie maken, dus nee. die steenkool eruit halen. Ik nee. denk niet dat veel mensen nee. die dubbelheid van Zo. werken kennen. Nee. Ja. Meneer, meneer Herbergs, was u trots op uw werk? Ja, natuurlijk. En de meeste mijnwerkers waren eigenlijk trots op hun werk. En dat is wat Wilkussers zei, je hebt bijvoorbeeld is dat eigenlijk nooit kwarteerd geworden. Terwijl direct na de oorlog de mijnwerkers toch in zondag wilden gewerkt hebben om kolen te. Delen, om dat in Holland op te bouwen. Ja. Uh, dat was een enorme behoefte, zoals Wilkuster zei, aan energie. Dan hebben de mijnwerkers één, twee jaar lang nog iedere zondag gewerkt. Ja, ja. En, en meneer Kusters, na, nadat ja. de mijnen gesloten waren, uh, in, dat begon in 1965 en dat eindigde zo om 1974 geloof ik dat de laatste mijn sloot. Ja. Daarna hebben die mijnwerkers zich niet meer echt erkend gevoeld voor dat zware en belangrijke werk, hè? Nee, want ze verloren hun, uh, hun werk. Uh, maar ze gingen ook enorm achteruit in inkomen. Het lag natuurlijk aan de precieze situatie... van ieder afzonderlijke mijnwerker. Maar als je vervroegd met pensioen ging... en überhaupt met pensioen ging, ook als de leeftijd gekomen was... dan bleken die pensioenen... Enorm laag te zijn, veel, en veel lager. dan men had kunnen verwachten. op grond van wat er altijd gezegd was over het belang van, uh, van hun werk en over de. en als je kijkt naar de inhoudingen die er gedaan waren. Ja. Dus dat en was een enorme. Ze, en, en vaak waren ze ook ziek, hè? En vaak ziek. Uh, de, de, ze hadden ook het probleem dat uh, hun silicose, dus de stoflong, die zich soms pas na een paar jaar in alle hevigheid manifesteerde, dat die niet meer erkend werd, omdat de mensen al weg waren mm. van de mijnen, die mijnen gesloten werden. Dus er waren twee problemen. De, de pensioenproblematiek, de veel te lage pensioenen. mensen konden nauwelijks rondkomen. En dan wat die uh, silicoseuitkeringen betreft, mm. uh, de problematiek van de erkenning ja. en uh, het wegvallen van, uh, van uh, veel van die uitkeringen, doordat ja. de ongevallen werd vervangen werd. Ja. Meneer Herbergs, bent u er gezond uitgekomen? Ja, ik ben er redelijk gezond uitgekomen. Maar nu, na 70 jaar, ik ben nu 77 jaar, maar vanaf begin 70e jaar, dan merk je toch dat ik dus de problemen heb als ik een berg oploop hier in Limburg, in Zuid-Limburg. Dan moet ik toch enkele keer stoppen hm. en een beetje naar lucht snakken. En als hm. ik voor langfoto's ga, dan moet ik altijd terug gaan zetten en moet ik opnieuw opgenomen worden, een nieuwe foto. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe... Maar dat is nooit erkend geworden vroeger hè, als, als beroepsziekte. En nee. dat is een grote probleem geweest. Als je dus kreeg je longvoet, dus dan moest je bij de longarts komen. Dus van de mijn, dat was toenmalig toen toen dokter Apelmans. Mm. Ja, en de eerste vraag die gesteld werd, heb je duiven? Je weet, duiven was een, een volkspot in de mijnstreek. Ja, dan lag het bij de duiven of de konijnen of Maar het daar op. Op te dat lag nooit ja. echt aan de mijn zelf. Ja. of ja. chronische bronchitis werd het genoemd. Ja. Ja. Is met deze twee boeken de Mijn Geschiedenis Recht gedaan, meneer Kusters? Even tot slot. Ja, ik denk het. Ik hoop het. Ik kan natuurlijk niet uh, al te positief uh, nu gaan praten over mijn eigen werk. <laughs> ja, maar, maar maar in ieder geval, het, uh, uh, uh, uh, ik denk het wel. Ik ja. denk dat het uh, dat de... Uh, kijk, het is, de laatste woord is nooit gezegd over de nee. dingen. Maar nu helaas wel, want de, de uitzending ja. is afgelopen. Zeker. <laughs> ik heb uw boek In en Onder het Dorp in ieder geval met heel veel plezier gelezen. Hartelijk dank, Wiel dank wel. En hartelijk Graag. dank, uh, Martin Herbergs. Dit was Met het Oog op Morgen van deze donderdag. Morgen is er dus weer een oog. En dan Zit hier Thijs van der Brink. Wat ik nog te zeggen had. duurt een sigarette. En een laatste glas im Steen. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen.